Weet Maarten, welk liedje kunnen we hier nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mango Number 5. Lijkt me prima plaat ook Maarten. Maarten van den Hout, Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal Pi. Pi, zo'n goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op, grand spectacle. Zeker het we programma wel vol. Op woensdag had hij 77 jaar moeten worden. Jimi Hendrix. En uh, een van zijn allerbeste liedjes uh, die hij heeft gemaakt. Faxie Lady. Dus ook uh, vandaag is een nieuws verschenen van uh, Jimi Hendrix. Wat dat is, dat hoor je zo in een nieuwe reportage van uh, De Platenzaak. Um, ja, dan wil ik het nog heel even met je hebben over een, uh, een nieuwe film die is verschenen. Ja, um, afgelopen woensdag was dat. Even kijken, ik moet uh, hier even mijn muziekje erbij pakken. Ja! Een Netflix-film. Afgelopen woensdag verscheen die op dat platform. Het gaat om een Amerikaanse misdaadfilm. Onder regie van uh, uh, ja, Martin Scott Theater. Die heeft veel mooie films gemaakt. En, uh, scenario uh, dat uh, gebaseerd werd op het boek I Hurt You Paint Houses. Gangsterfilm. En dat uh, I Hurt You Paint Houses. Dat staat eigenlijk voor het bloed. Dat na de moorden zeg maar, op de muur wordt gelaten. Sporen die niet zijn verwijderd. Dat werd geschreven door Steven Zeilien. Uh, nou, dat, dat, uh, dat is nu verfilmd. Is ook uit. Sinds afgelopen woensdag is het op Netflix te vinden. Hoofdrollen worden vertolkt door Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesky. Dus kijk, dan heb je ook gewoon. Nou, zeker twee top, top, top acteurs. En uh, Joe Pesky, die kennen hem nog uit Home Alone. Dat was een van die, uh, die schurken. Die doet niet meer zo heel veel dan die andere twee. Uh, sowieso Robert De Niro en El Pacino die hebben ook weer een topjaar. Want die Robert De Niro die zit uh, dan weer in. Uh, uh, God. Ben ik God, waar zat hij nou in? Hij heeft, uh, laatst kwam er ook nog iets uit van Robert De Niro? Waar was hij nou? Uh, even kijken, even snel zoeken. Joker. Ja, hij zat ook in Joker natuurlijk hij was uh, die presentator die werd neergeschoten. En El uh, Pacino, uh, die zat natuurlijk in uh, Once Upon a Time uh, in uh, Hollywood. Uh, iers amerikaanse Frank Sheeran, daar, uh, daar gaat het over. Hij is de Irishman, want over die film heb ik het. Uh, hij vertelt over zijn misdaden uit de, de Tweede Wereldoorlog. Hij was namelijk uh, ve veteraan. En, uh, nou, uh, hij is... Uh, hij kijkt zeg maar terug op zijn leven, hoe hij nadien in uh, de maffia van uh, Pennsylvania werd opgenomen. En de vertrouwenspersoon werd van uh, de machtige vakbondsleider Jimmy Hoffa, die in uh, 1975 spoorloos verdween. Nog steeds is die moord niet opgelost, maar hij heeft dus uh, ja, in dat boek toegegeven dat hij euh, zeg maar de dader is van die moord en euh, nou, zo gaat dat nu in ieder geval de geschiedenis in, beide leven dus niet, euh, inmiddels niet meer dus wordt ook moeilijk om überhaupt op te lossen maar dat verhaal dat is nu verfilmd en uh, heeft uh, echt geweldige uh, recensies gekregen. Uh, dus ik ging afgelopen woensdag uh, ging ik die film kijken. En uh, nou ja, goede recensies. Uh, dus dan ga je toch uh, kritisch naar zo'n film krijgen. Want de recensies die waren lovend. Allemaal uh, nou, dikke uh, acht, negen van de tien sterren. Um, en um, ga hem checken. Want hij is waanzinnig. Ik zal voor de rest niet te veel uh, verklappen van... Uh, ja, de uiteindelijke clue van het verhaal. Um, maar zeker de moeite waard om even te gaan checken. Is heel lang, hele lange film. Duurt 3,5 uur. Maar zeker de moeite waard. Um, ook grappig, geinig eigenlijk ergens. Tenminste, grappig. Ik weet niet of het grappig is. Uh, maar is dat ze er, er helemaal geen reet aan gaan verdienen. Volgens mij is het de duurste Netflix-film ooit. Heeft uh, echt alles bij elkaar 300 miljoen euro gekost. Uh, dus echt enorm uh, voor een film. Enorme productie. Ehm. Um, en volgens mij tot nu toe 4, 5, misschien 6 miljoen euh, dollar uiteindelijk opgebracht. Um, dat is wel vaker met die films uh, van, die, uh, van die regisseur. Maar ga hem checken. Een tip voor, van uw disc jockey voor uh, dit weekend. Zelfs als Presley. Elvis Presley, Burning Love. Dit is lokaal Lomo de omroep voor Goorle en Riel. Zometeen de tweede uur gaat dan niet op op deze vrijdagavond... met natuurlijk de reportage van de Platenzaak. Tot zo. Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Maarten van den Donk heeft zich teruggetrokken als burgemeester van Hilvarenbeek. De Rotterdammer werd eind oktober voorgedragen en zou op 18 december beginnen... In de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris van de Koning heeft Van der Donk donderdag laten weten om persoonlijke redenen af te zien van de burgemeestersfunctie in Hilvarenbeek. Het komt niet zoveel voor, of eigenlijk nooit, dat een burgemeester zich na zijn benoeming alsnog terugtrekt. Er moeten meer pleegouders komen in deze regio, luidde een van de adviezen van de Raad van Kinderen. Groep 7 van basisschool De Stappen in Tilburg mocht meepraten over het thema wonen doe je thuis. Afgelopen donderdag kregen ze te horen wat ze daarmee hebben bereikt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen een goed thuis hebben? Was de centrale vraag die groep 7 kreeg in maart. In een vergaderruimte van Emmervaart Spoor van Contour de Twerren zaten de leerlingen, inmiddels groep 8, aandachtig te luisteren.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 Kijk op mentorschap.nl Zit de Pas, je kom maar binnen met je klecht, want we zitten allemaal even recht. Zie de maan zijn door de bomen, mag ik slaak in de verlaat Hoe. Iets goed is, krijg lekker, iets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 Yeah Ja, Yeah, yeah, yes, met Maps en daarvoor uh, The Kings of Leon. En dat is leuk, want die hoor je eigenlijk bijna nooit. Hè? Altijd Use Somebody, Sex on Fire, de grote hits natuurlijk. Um, het was uh, Four Kicks, dat was uh, de platen die je hoorde. Um, welkom, welkom bij het uh, tweede uur van het houdt niet op. Het is uh, 29, vrijdag 29 november, 9 over 8. En dat kan maar één betekenen. Het is tijd voor een nieuwe reportage in de platenzaak. Want ja, er zijn natuurlijk weer een hoop nieuwe dingen verschenen. Um... Zal ik maar ja, gewoon... Ja, laten we maar gewoon meteen doen, hè. Nieuwe muziek van uh, Pearl Jam, Pink Floyd, Arita Franklin. Uh, dus ja, veel, uh, veel box-sets. Ook Prince met 1999 met heel wat bonen schijfjes. En uh, ja, ik zei het al vorige uur, Jimi Hendrix. Dat heeft ook wat nieuw uitgebracht. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Leeft ook niet meer. Songs for Groovy Children. Dat uh, zijn, ja, zijn eigenlijk optredens die hij gaf in Fillmore Rest... Uh, op 31 december 1969 en 1 januari 1970 Toen sloot hij uh, Jimmy Hendrix de jaren 60 af Dus dat is een mooie boxset geworden op 5 uh, cd's of 8 lp's Maar net waar je, ja, hè? mooi pakketje um... En um, oh ja, volgens mij ook, ja, ook nog een uh, studioalbum, een nieuwe studioalbum van uh, Jack Paneet, After You heet dat. Um, en voor de rest, ja, gewoon nog veel meer, hè, ook Black Friday vandaag. Dus even kijken wat ze daar um, qua voorbereiding allemaal uh, aan hebben gedaan. Nieuwe reportage in de Platenzaak. 28 november 2019 en opnieuw in de Platenzaak Sounds. De op twee na laatste keer uh, deze reportage. Um, de dag voor Black Friday, daar gaan we het zo meteen ook nog eventjes over hebben. Uh, eerst de bestverkochte plaat van afgelopen maand. Even kijken, wat, wat kwam er allemaal uit? We hebben go, natuurlijk, Gostien kwam uit met de, de mooie nieuwe plaat, heel ambient van Nick Cave. Um, Coldplay kwam uit natuurlijk met een heel onverwachte ja, nieuwe plaat. Vorige week inderdaad. Dan hebben we nog Beck, ja. is een grote naam geweest, en Kiwanuka, maar de winnaar is stiekem Michel wel de soundtrack van Quinn Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Die is goed hè, Ja. met die fragmentjes tussen door die radiofragmenten, ja, ja. dat vind ik ook erg goed. Um, maar ik vind die Michael Kiwanuka misschien wel de beste plaat van het jaar, durf jij daar ook al iets over te zeggen? Hij komt ook wel hoog in mijn lijstje, misschien wel in mijn top 10 inderdaad, het is een hele mooie plaat, daar ben ik helemaal met je eens. Ik vind hem zelf een beetje, die, die de rauwe randje van uh, Curtis Harding hebben, dat vind ik ook persoonlijk een hele goede. Ja, ja, precies. Uh, inderdaad, er zijn een aantal van die, uh, van die artiesten in de, die soulfunk die dan de afgelopen jaren zijn opgekomen. Maar Michael Kiwanuka is wel een blijvertje vergeleken met die anderen, denk dat ik. Is live, dat is ook live ook echt een aanrader om te gaan kijken. Ja, echt ja, heel hij goed. komt regelmatig in Nederland. Dus, ja. dus inderdaad, de aanrader. Um, dan uh, voor de rest. Oh ja, Maarten en ik hebben het er uh, meerdere keren over gehad. Um, uh, een nieuwe verplaats van Adele. ...zou eigenlijk rond deze tijd van het jaar gaan verschijnen. Maar we hebben nog echt allebei helemaal niks gehoord. Nee, het blijft bij geruchten nog. En natuurlijk, als Adel uitbrengt, er wordt altijd sowieso een kerstplaat... ...dus dan moet het gewoon nu komen. En dat was ook met 25, die kwam ook in november uit. Maar tot, tot op heden niks te melden. Ja. Of het wordt een hele andere stijl in één keer, dat, dat die in één keer in het voorjaar uitkomt. Ja, dat zou ook. Met Zo... een grote schoonmaakplaats. Ja. Zou maar niet verrassen. Dan nieuwe releases, want los van Backfire Friday ook nog een paar... Losse dingetjes box sets, verzamelaars, weet ik het allemaal verder. Niet heel uh, veel bijzonders. Uh, Pearl Jam. Ja, die Komt Pearl Jam, dat is dus wel een hele mooie uitgave van, uh, van de MTV Unplugged. Uh, daar wordt ook heel veel naar gevraagd, dus die gaan we ook, uh, die gaan we ook morgen uitverkopen, denk ik. Dan inderdaad die Later Years van Pink Floyd. Hey, dat is ja. dus een uh, best op, zeg maar, uh, uh, van hun... Uh, ja, wat is het? Ja. Ja, het tweede gedeelte van, een, van een, een tijd eigenlijk. Hè? Ja, catalogus. Vanaf 87, ik, graden, ik ben, meer, of iets. Ik ben ja. meer van de early years. Ja, dat is meeste... mij al een tijdje terug verschenen ja. uh, Aretha Franklin. The Atlantic Singles, ja. Vorig jaar ja. overleden. Ja, en dan moet je daar uh, flink op inkopen. Hè? Dat is, ja, uh, werkt ja. het altijd wel. Eens een dood, anders een brood. Precies. En we, ook nog één studio plaats, dus dat is toch nog wel fijn. Uh, Jack Panet. Volgens mij na tien jaar terug uh, in business. Oh ja, dat um, moet ik eerlijk zeggen, dat zal wel, want uh, ik heb het helemaal even gemist. Maar uh, hij heet after... Uh, after, after you? Yeah, after, after you. you. After oh you, yeah. after you. <laughs> yeah. Dankjewel Maarten. Uh, nee, daar kan ik even niks op zeggen, maar um, ja. Ik ben benieuwd wat ik morgen ga doen, dus ja. al die het geweld van Black Friday ja, doen. Ja, ja, Black Friday want jullie hebben volgens mij enorm veel uh, ingekocht, van die uh, speciale Black Friday uitgaven. Nou, we zijn niet echt helemaal uh, losgegaan gegaan, hoor. Okay. We hebben wel uh, leuke dingen besteld, en wij hopen dat, ja, we zijn bescheiden gehouden. Omdat we ook vinden dat Black Friday, uh, dat is natuurlijk eigenlijk een, een, een sale-dag... ...en Black Friday-items, die extra releases, die zijn, die zijn gewoon ja Dus ja. er we, we zijn wat terughouderder geweest ja. dan andere jaren. Maar daar, daar tegenover staat dat wij dus de, de saletafel hebben dus verdriedubbeld ongeveer. Met boxen en met heel veel vernieuw uit de winkel ja, gehaald. Ja, want inderdaad, it's that time of the year again. Maar wat zijn ja. er nog leuke uh, Black Friday releases? Kun je er zo een paar opnoemen? Wel, uiteraard die, die single van uh, Bruce Springsteen zit ertussen. Um, een 12-inch uh, of een maxi-single van U2, 3 met ongebracht, uitgebracht nummer, staat erop. Um, wat kerstplaten, onder andere een hele mooie pictures van Hendrix. is ons een speciaal dingetje. Okay. En wat hebben we nog meer leuks? Um... Ga ik toch even spieken, Maarten? Even, even spieken in de bak. Ja, dat is die, Ondag, uh... Uh, ja, Osdorp Posse. Uh, uh, de, een van de klassiekers van hun. Hmm. Dat is, hoe weet je het ook alweer, stijl op gekleurd Oké. Okay. Oh ja, dat soort dingen is altijd gekleurd vinyl en zo, ja precies. Nou, we kunnen in ieder geval volop in gaan kopen en we gaan beluisteren. En volgende week doe. Zeker. Gaan we ook bij heel op. Tot dan. Dit is het houde toch op de lokale omroepgallen. Maarten. uit de jaren 70, ABBA money, money, money nou daarvoor Tim Impala en uh, It Might Be Time yeah. en ABBA fans ze zijn al meer uh, dan anderhalf jaar aan het wachten en uh, daar komt nog wat tijd bij nieuwe nummers van de band worden nog wel of, of nee, worden in 2020 uitgebracht zouden al vorig jaar komen die liedjes echt, ongelooflijk. In april 2018 kondigde de Zweedse band via Instagram aangewerkt te hebben aan twee nieuwe tracks. I still have faith in you and don't shut me down. Um, nou, Björn die heeft nu beloofd dat de nieuwe muziek dit keer echt in 2020 bij het grote publiek terecht gaat komen. En uh, ja, even kijken anderhalf jaar naar de aankondiging zijn uh, de nieuwe nummers dus nog steeds niet te beluisteren. In een interview met het uh, Duitse persbureau DPA laat uh, bandlid Björn weten dat uh, de nieuwe muziek in 2020 uitkomt. Volgend jaar, absoluut. Dat kan ik met uh, de hand op het hart zeggen. Een exacte release datum is nog niet bekend. Wel weten we dat I Still Have Faith You een, uh, een bellet is. En Don't Shut Me Down een uptempo nummer. Nou, misschien gaat het uiteindelijk wel alleen maar om de money money money. Ik ben benieuwd. He, al, uh, of, ja, begin jaren tachtig uh, ging ze uit elkaar. Ja, die, uh, de heren, Björn en Benny, die wilden toen een musical gaan maken. En de dames, uh, Agneta en Anna Fried. die wilden, uh, die wilden dan uh, solo carrières. Ja. Nou, nieuwe liedjes, moeten ik even wachten. Kendrick Lamar, hij is op, uh, uh, in 2020 een van de headliners van het jaarlijkse hip-hop festival Hoo ha. Ook zullen er optredens van Dababy, Esep, Ferk en Zwangere Guy zijn. Tot de 19-bevestigde artiestenborro ook, onder andere Erfgan, Lil' Keith, Senti en Tiffany Calver. Ik ken ze niet. Hua uh, vindt komend het jaar plaats van vrijdag 10 tot en met de zondag 12 juli bij de Bixenberg in Hilvarenbeek. die start op zaterdag 7 december. Op de vorige editie traden onder andere Stormzy en Travis Cut op. Lamar geldt natuurlijk als een van de belangrijkste hip-hop-artiesten op dit moment, dan wel de belangrijkste. Dus mooie headliner zou ik zeggen. En uh, als we toch een beetje in die hip zitten, Snoop Dogg, hij brengt op 6 december een album uit met. Komt ook iedere keer weer met iets anders geks. Slaapliedjes. Ja, die op uh, zijn eerdere hits gebaseerd zijn. Dat komt dan uit op uh, de de muziekwebsite XXL uh, Mac die uh, meldt het vandaag. Op het album Lullaby Redemptions of Snoop Dogg zijn instrumentale versies van onder meer de hit Gin and Juice Beautiful, Drop It Like It en What's My Name te horen. En de Amerikaanse rapper die werkte voor het album samen met de, de platenmaatschappij Rockaby Baby. Kijk, vanaf 6 december is het te beluisteren op streaming websites en zal ook op 29 november in het kader van Record Store Day uitgebracht worden op Vinyl. Als je het mij niet vinielt, dan is het goed. Nieuwe muziek dus van Snoop Dogg nietjes. Iedere keer komt hier weer iets anders aan. Het is alleen maar leuk, natuurlijk. Keine. Ja, zometeen, na 9 uur, alleen maar hits met uh, Black in de titel. Dus, uh, ja, heb jij een goeie? Geef het maar door. 013-54-1344 of facebook.com slash Dit is uh, Nala Surf. important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell them honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up a elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct, and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness. And honestly, he'll appreciate the kind of straightforward You told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you're made the friends. Class. I'm popular. I'm a quarterback. I'm popular. My mom says I'm a catch. I'm popular. I'm never last picked. I got a chili chip. The biggest fish in your pond You have to be as attractive as possible Make sure to keep your hair spotless and clean Wash it at least every two weeks Once every two weeks And if you see Johnny Football Hero in the hall Tell him he played a great game Tell him he liked his article in the newspaper star I'm popular I got my own car I'm popular I'll never get caught I'm popular We'll be right the time to tell him about your one month limit. He won't mind. He'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it. Everyone will appreciate it. You're so novel. What a good idea. You can keep your time to yourself. You don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Every boy, every boy in the whole world can be yours. Jazeker, een uh, nieuwe week, of eigenlijk een nieuw week -einde. Dus ook een nieuwe plaat van de week. Dit is uh, de nieuwe van Mark Ronson en Anderson Baak, Then There Were Two. And then Look in the mirror Van Mark Ronson en Anderson Paak Komt uit de, de film Spies in Disguise Blad van de week Then there were two Ja um, het, is, uh, het is weekend Dus ik geef je ook weer De vaste weekendtips. Zeven keer De leukste dingen om uh, te doen In uh, de omgeving van Tilburg Goorler, Riel, et cetera Want ja het is weer weekend en de grote vraag is, staat er al bij jou iets op de planning? Nou, er zijn in ieder geval genoeg leuke evenementen om naartoe te gaan. Dus ja, iedere week zetten ze weer op een rijtje. Zo is er onder andere Leo's Bierquiz. Ga jij voor de titel Grootste Bierkenner van Tilburg? Kom dan naar Leo's Bierquiz in Bar Leonardo en test je bierkennis. Meedoen kost helemaal niks, dus roep je vrienden bij elkaar en meld je aan. Dan hebben we ook nog het Metropool en Guest met Ramses Leeft. Ja, Ramses Shafi overleed tien jaar geleden komende zondag uh, tijdens dit evenement in Tilburg laat het wereldberoemde metropoolorkest horen hoe levend zijn werk nog is. Dus uh, kom zondag naar het Theaters Tilburg en zing mee. Uh, dan Sinterklaas en zijn Pieten. Zij komen op uh, bezoek, dus, uh, morgen is dat zaterdag, in de AB-fabriek. Naast veel muziek, snoepgoed en een uh, pepernoten puzzeltocht maken de kinderen ook nog kans op leuke prijzen. Belooft uh, weer een gezellig feest te worden, dus uh, de vraag is of jij ook komt. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog swingbeats is inmiddels een uh, niet weg te denken begrip in de nationale en internationale uitgaven zien. Je danst op de hits van de muziek uit de jaren 90 en zeros. En uh, bij Swing en ontmoet je altijd leuke mensen. Ja, en dan vandaag natuurlijk hè, was het Black Friday, Black Friday shopping. Ook veel winkels aan het uh, Pieter Vredeplein in Tilburg, die, uh, die deden vandaag mee aan Black Friday. Um, dus ja, de vraag is eigenlijk of jij hier vandaag ja, de stad in bent geweest voor al die leuke koopjes. Uh, winkels uh, die, uh, zijn uh, nog tot uh, 9 uur vanavond geopend, dus ja, je kunt echt lang shoppen. En uh, ja, natuurlijk zijn er ook uh, altijd winkels die, uh, die gaan daar uh, ja, het hele weekend mee door, hè, en de zaterdag en de zondag. Dus dat is ook nog een optie. Uh, en dan ja, zullen we er nog twee doen, ja, nog twee. Uh, de hilarische pubquiz die is terug. Pubquiz Het Elfde Gebod. Test samen met je vrienden je algemene kennis in Het Elfde Gebod. Ben jij nog helder onder het genot van een drankje? Bewijs het maar. Kan dus bij Het Elfde Gebod. pubquiz daar dit weekend. En dan, ja, nog eentje. Liefs uit Tilburg. Huh? Ja, hou je van voorstellingen. ga dan uh, zondag naar uh, Liefs Uit Tilburg, in Theater Tilburg. Muzikale voorstelling gaat over de verbinding tussen mensen makkelijker maken. Uh, in deze tijd is er steeds meer behoefte naar het zoeken van de verbinding met elkaar. Ben je benieuwd, dan uh, ja, kun je daar naartoe, Theater Tilburg. Liefs Uit Tilburg, zo heet uh, de voorstelling. Zometeen na negen uur, ja, dan hebben we iets leuks, dan hebben we iets leuks. He he, eindelijk. Eindelijk komt er iets leuks in het programma. Nee, is er geen Nee, uh, natuurlijk vanwege Black Friday... ...dacht ik van... ...oh ja, daar kan ik heel makkelijk op inhaken natuurlijk. Zometeen tussen 9 en 10... ...alleen maar liedjes met... ...black of zwart in de titel. En dat zijn er enorm veel... ...als je echt uh, ja, alles uh, een beetje bij elkaar... Uh, naast, ...naast elkaar zet, zeg maar. Natuurlijk de gebruikelijke dingen. Uh, back to Black... Amy Winehouse, Painted Black, Rolling Stones, Supermassive Black Hole uh, van Muse, van, of ik zei het daarnet, uh, uh, Little Black Submarines van de Black Keys, bijvoorbeeld Black Baddy, Back in Black, Black van Pearl Jam, hè, om er maar even eentje te noemen. Uh, nou, mag echt van alles zijn, maar er zijn ook nog heel veel onbekende. Uh, Ga ik niet verklappen welke dan, want misschien komt er zo meteen wel eentje van aan bod. Maar, daar, maar het hoeft echt niet per se de grote hit te zijn. Het mag ook echt gewoon een, een onbekende zijn. En ik stel voor... Uh, nou ja, laat ik dat nog niet zeggen. Nee, laat ik nog niks verklappen. Nee. Dus heb je een goede suggestie? Een liedje met Black in de titel? App hem dan even door. Of via facebook.com slash maartelog. Vrijdagavond, en ja, dan moet er gedanst worden. Even discoën. We schamen ons nergens voor.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 Called you on the phone, no one's home Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do Yeah Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life from a broken heart Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life with a song You know I hopped into my car Didn't get very far, no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 Sometimes. underground en uh, Nico, I'm waiting for my man. King gewoon over drugs hè, natuurlijk. Uh, je weet wel eens van die, uh, die plaat uit uh, 67 met die, uh, die witte hoes. Met die grote banaan erop, gebaseerd op het kunstwerk van uh, Andy Warhol. Daarvoor in diep uh, Last Night DJ uh, Saved My Life. Ook wel eens uh, door DJ's afgekondigd als uh, Last Night DJ Shaved My Wife. En als we het dan toch over DJ's hebben, dan mag deze er absoluut achteraan. Too Many DJ's van Soul Wax. En uh, too many DJs. Uh, everybody wants to be the DJ. Um, even wat nieuws laten horen. Uh is nog maar net uit. Tenminste, niet vandaag uitgebracht of zo, maar uh, anderhalve week geleden. Uh, John Lewis, misschien ken je dat wel, dat is een, uh, een groot warenhuis. En iedere, ja, eigenlijk ieder jaar rond deze tijd van het jaar, dan maken zij een ontzettend uh, mooie commercial. Natuurlijk, vanwege de feestdagen natuurlijk. En uh, hè, om kopers te trekken. Um, maar echt, de, die commercials, die, zitten, die zijn zo goed. Die duren, duren altijd een minuut of drie ook. Best lang. Uh, en dit jaar hebben ze weer een een hele mooie gemaakt. Ze hadden volgens mij ook eentje met ooit met een olifant of zo of met een groot monster onder een bed. Dit jaar hebben ze ja eigenlijk met een, een, een draak hebben ze er uh, gemaakt. Een klein dat is een redelijk, redelijk uh, schattig draakje. Um, alleen dat zet. Ja, eigenlijk per ongeluk. Alles uh, in de fik. Met, er, komen, er komen vlammen uit zijn neusgaten. En uh, eigenlijk alle dorpelingen uh, in, in dat dorpje. Die uh, krijgen langzamerhand een beetje. Krijgen ze een gevoel van. Ja, jou, moet, jou moeten we niet meer hebben. Want hè, dan komt er een. Prachtige grote uh, kerstboom met allerlei lichtjes en zo komt uh, in het dorp te staan. En hij, hij zet dat ding per ongeluk omdat hij moet niezen. En daardoor komt die vlam uit zijn neus. Zet hij heel die kerstboom uh, in de fik. Dus uh, nou, alle dorpelingen uh, die zijn. Uh, die zijn uh, ja, een beetje boos op hem. Maar er zit ook een, uh, een klein, klein lief meisje bij. Uh, en die uh, ja, probeert eigenlijk een beetje de kerst van dat draakje te redden. En er zit ook uh, ieder jaar een, een soundtrack bij. De meest succesvolle tot nu toe is denk ik wel die van uh, Elbow. Die hebben een keer Golden Slumbers uh, gekofferd van de uh, Beatles. Dit jaar uh, is die van Bastille samen met het uh, London Contemporary Orchestra... En het heet Can't Fight This Feeling. Nou, en je hoort het meteen zo aan het begin. Meteen uh, die wind, dat winterkerstgevoel. Uh, uit de, de John Lewis reclame. Best deal. Can't Fight This Feeling. I can't fight this feeling any longer. And yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger I only wish I had the strength to let it show, And I can't fight this feeling anymore I've forgotten what I started fighting for It's time to bring this ship into the shore Nieuwe zinnen van Bestel, samen nou met de uh, London Contemporary Orchestra, Kent Fides Villain uit de, de John Lewis reclame. Um, zometeen na 9 uur, tussen 9 en 10. Um, alleen maar liedjes dus met Black in de titel. Allemaal vanwege Black Friday. Um, en ja, het komt al wat, uh, wat, allemaal wat leuke dingen binnen. Dank daarvoor. Um, heel veel uh, ja, rock, heel veel gitarenplaten zijn het uh, over het algemeen. Niet allemaal, maar toch wel het grote deels. Dus uh, nou... Dan vlak voor al die gitaren even nog wel een lekkere disco knijten van Tina Charles, I Love to Love. Log Radio. Bij Log Radio hoor je het laatste nieuws uit de regio. Right Volg het laatste nieuws op Log Radio en lokaleomroepgeorle.nl.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 Nou, laten we die uh, niet, niet doen. GG. Gaat ja, zo zes minuten door. Ja, Ome Henk. In snoepjes, in koekjes, lekkere masjepijn. Jij krijgt niks, jij loopt niet. Nee, alles is voor mij. Olé, olé, Sinterklaas is here to stay. Ja, want hè, als je dan zo meteen tussen 9 en 10 een lijstje doet met alleen maar liedjes met black in de titel, hè, of zwart. Ja, Zwarte Piet ging uit fietsen, hè? Kan natuurlijk ook. Hartje je in Galop. Oh. Trippel In uh, Hallo, je moet hier rechtsaf. Hey. Kijk uit een kip Ja, precies. Dit is lokaal omhoog. Heel kipok. De omroep voor Golen en Riel. Zometeen, tussen 9 en 10, het laatste uurtje. Het hou niet op. Hou hem hier hou hem acht. Hou hem keihard. Hou hem scherp. Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet.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 In een vergaderruimte van MFA Het Spoor van Contour de Twerren zaten de leerlingen, inmiddels groep 8, aandachtig te luisteren. De organisaties die meewerkten vertelden dat ze met alle suggesties en tips aan de gang gaan. Tot zover het regio-nieuws. Dankjewel Erik. Uh, even kijken. Oh ja, we moeten natuurlijk uh, nou naar de, sport, uh, de sportjes bosjes. Eén spotje, één spotje doen wij. Als ja. jij je alleen voelt, dan kan een praatje soms het verschil maken. Heb jij behoefte aan een praatje of een goed gesprek? Bel nu 085-007-7770. Of kijk op eenpraatjehelpt.nl. Bel 085-007-7770. Een initiatief van de Luisterlijn en Inclusio tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Ja precies. En dan nog één keertje die eh uh, Sinter jingle. Sinter kom maar binnen met je klecht want we zitten allemaal even recht. Zie de maan zijn door de bomen, maak eens eigenlijk een verrassing. Oeh! Is zo dit straat lekker. Stout is dan dit. Je luistert naar de ah, logische okay, sweepslag op het eind. Lokale Goorle. Ja. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorle.nl. Goedenavond. Tonight. Dit is tot 9 uur. Het houdt, het niet, houdt op. niet op, het Houdt niet op. Houd met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. ZANG EN Natuurlijk van deze. Natuur, natuurlijk deze vandaag. Steely Dan met Black Friday. Het kwam van het album KD Light. Ook Any World in I'm Welcome To staat er ook op. Geweldig uit 1975. Black Friday vandaag. Dus ja, dan moet deze natuurlijk ook gedraaid worden. Black Friday van Steely Dan. Sowieso, um, ja... Ik heb het al een aantal keer gezegd, deze uitzending. Het de laatste uur, dus nu tussen 9 en 10. Alleen maar liedjes met black of zwart in de titel. Dus heb je een goede suggestie, vraag hem dan, vraag hem dan aan. Heel makkelijk, 013-534-1344. Of via facebook.com slash Maartenlog. En uh, ja, het, er zijn er, het zijn er echt gigantisch veel. Ook heel veel goede. Echt, ik kan... Het is, het is moeilijk uh, te kiezen. Uh, het is echt Kill Your Darlings. Uh, om dat uh, maar even de mond te nemen. Um, veel hits. Um, ik heb er al een, een aantal uh, ja, voor gezegd natuurlijk. Um, maar ook minder bekende liedjes. En ik dacht van... Uh, laten we het gewoon afwisselen. Ja, dus die... Uh, die Black Friday van Steely Dan, die hoor je dan wat minder vaak. Dan doen we er nou gewoon dan een hit achteraan. Uh, lijkt mij een goede in ieder geval. Om, te, om het een beetje af te wisselen qua minder bekend en de grote hits. Ja. En deze die hoort er dan sowieso in. Want ja, heel het album werd er in 1980 naar vernoemd, de kleur. You shook Me All Night Long stond er ook op. Hells bells, rock and no pollution. Maar dit was toch wel de, de allergrootste hit? Alhoewel in Nederland officieel nooit een hit geweest. Nee, Back in Black. Via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale om op Zo Zo'n goede gozer die Maarten... Chemical Romance, welcome to the Black Parade. Je hoort ook de marching band nog op het einde. En dan die klap. Bam. Ja, alleen maar liedjes met black in de titel. Ja. Ja, my Chemical Romance, welcome to the Black Parade en daarvoor Back in Black. Van uh, ACDC En natuurlijk ook uh, Black Friday Daar begonnen we dit uur mee uh, Steely Dan Hoort natuurlijk uh, bij vandaag uh, We wisselen het een, een beetje af uh, ja, De grote hits met uh, ja, alternatieve classics uh, Underground dingetjes die je wat minder vaak hoort nou, Michael McCormick was er daar uh, duidelijk uh, een van um, even, even gewoon doornemen wat er uh, zo uh, al binnenkomt uh, Want ja, we kunnen echt niet alles draaien Er is uh, zoveel um, Even kijken The Man in Black natuurlijk Johnny Cash uh, Doobie Brothers zie ik hier. Black Water. Uh, Michael Jackson natuurlijk. Black or White. Of uh, yeah. Black or White. zwart wit Van Frank Boeijen. Uh, Ebony and Ivory. Ja, kan natuurlijk ook. Ehm... Um Elena Miles nog met Black Velvet. Uh, Black Dog ook van uh, Led Zeppelin. Ook dingen uit Nederland. Uh, bijvoorbeeld de Magritte Eshuis Bands met uh, Black Pearl. Uh, maar ik heb nou even gekozen voor, uh, voor de volgende. Want deze hoor je eigenlijk nooit. Laat eerlijk zijn. Uh, het gaat om eigenlijk een liedje van uh, The Reconteurs: Many Shades of Black. Nou, dit even dit weg, weg. Maar er is ook een versie waarop uh, Adele de vocalen doet. En uh, ja, die is minder. Zo goed Is uh, volgens mij live Volgens mij in Londen Royal Hall kan dat kloppen En uh, ja, kwam uh, op de deluxe versie Volgens mij van uh, haar debuutalbum 19 Het gaat om dit liedje Many Shades of Black Van The Reconters Maar dus dit keer Met vocalen van Adele it on the floor. Take whatever's left and take it with you out the door. See if I cry, see if I shed a single sorry tear. Can't say there's been that great, no in fact it's been a wasted worry. Garden, Black Holzang. Ja, en... Uh, sterrenkundigen, die hebben ook uh, toevallig een zwart gat ontdekt. Dat uh, eigenlijk niet kan bestaan. Het is uh, 68 keer zo zwaar als de zon. Nou, uh, dat, dat is toevallig, hè? Black Holzang. En uh, dat is veel te zwaar. Als het resultaat klopt, dan zijn de ideeën over het ontstaan van zwarte gaten aan herziening toe. Oké, okay. wordt vervolgd. Ja, alleen maar liedjes met de Black in de titel. Heeft natuurlijk alles te maken met Black Friday. Pas op, je wordt genaaid waar je bij staat. Ze hebben dus natuurlijk uh, vorige week al die prijzen 50% hoger gemaakt. En dan krijg je nou 15% korting. Um, maar het ziet in ieder geval deze vrijdag zwart. Oh, oh, van de mensen. In de Eindhovense binnenstad. Want Black Friday lijkt een vaste plek te hebben veroverd. Op de winkelkalender van koopgrage consumenten. Maar hè, is het natuurlijk echt wel zo goedkoop. Die vragen moet je je blijven stellen bij alle producten natuurlijk. Misschien zijn er ook winkelketens die gaan gewoon heel het weekend voor de rest door hè? natuurlijk. Um, ja, Black Hole Sun van uh, Soundgarden, daarvoor uh, Adele en uh, The Recanters met Many Shades of Black. We wisselen het een beetje af qua, de, ja, qua grote hits en qua, qua minder uh, bekende liedjes. Die Black Hole Sun, dat was natuurlijk een uh, grote hit uh, in de jaren negentig. Tenminste, grote hit. Enorme klassieker geworden. Volgens mij uh, niet eens zo heel hoog in de top 40. Maar dat betekent wel dat het nou weer is voor een uh, wat minder bekend liedje. Eigenlijk die je dagelijks niet hoort. Uh, nou, die krijg je zo meteen. Eerst even wat doornemen wat er nog binnenkomt. Ja, want we kunnen niet alles draaien. Tenminste, tegenover. Kan het wel, maar binnen nu en tien uur gaat het moeilijk lukken. Uh, ik zie hier nog Black Magic Woman van uh, Fleetwood Mac. Dan wel Santana natuurlijk. Uh, Kijken, Black Keys. Hè? Black Keys met Little Black Submarines. Uh, Back to Black natuurlijk van Amy Winehouse. Uh, black Star van uh, Bowie. Uiteraard. Rolling Stones met Paint It Black. Ja, die ga ik niet draaien. Die hoor ik bijna iedere dag. Die ga ik niet draaien. Uh, het is tijd voor uh, James Brown. Ik denk, uh, nou, ik durf wel te zeggen het beste protestlied aller tijden. Slechts acht woorden. En ja, het is eigenlijk, uh, de boodschap is zo duidelijk. Say it loud aan Black and Proud. James Brown. Put your up. Say it loud. We get what we deserve. We've been built and we've been scorned. We've been treated bad, talked about, as sure as you moan. But just as sure as it takes two eyes to make a pair. <laughs> Brother, we can't quit until we get our share. feet in my hand, you know all the work I did was for the other man, but now we man's a chance to do things for ourselves, we're tired of beating our head against the wall and working for someone else. someone else. Look at here, there's one more thing I got to say right here. Now, now we're people. We like the birds and the bees. And we'd rather die on our feet than keep living on our knees.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 Er zijn hier een uh, heleboel mensen uh, heel blij mee. Metallica, het weekend in Metallica en uh, Fate to Black van het tweede album Ride the Lightning. Toen ze nog niet uh, zo uh, mainstream waren, hierna kwam uh, Master, Master of Puppets. Um, daarvoor something completely different. James Brown, say loud dan Black and Proud. Als ik James Brown als ik James Brown ga ik altijd zo praten. James Brown! Oké, okay, um, ja de li beste liedjes met uh, black in de titel dat mogen duidelijk zijn. Natuurlijk vanwege Black Friday hebben we deze al gehad. Nee, nog niet hè? Muse, volgende week ook wat uh, wa van wat gedraaid vorige week. Dit kwam uh, van het album Black Holes, Black Holes and Revelations. Starlight stond erop, Nights of Sedonia, maar ook deze super massive black. Het Laten liedjes met Black in de titel. Vanwege Black Friday. Bijna 15 jaar oud deze Deep Purple Black Knight. Daarvoor Super Magic Black Hole van Muse. Stijgt voor wat onbekenders, tenminste. In de alternatieve underground rock gebeuren is dit echt een absolute classic. 16 horsepower gaan we draaien. Amerikaanse band was het, we staan niet meer... En uh, ja, die maakte echt van alles, die gasten. Die uh, hebben zoveel uh, stijlen, muziekstijlen gecombineerd. Um, country, uh, folk zelfs. Um, ook ja, gospel muziek zelfs. Bluegrass. Uh, nou, echt van alles dus. Uh, maar het, is, het, bl het blijft vooral een beetje in die, die rock zien, uh, Hanne. Uh, 16 horsepower. En natuurlijk Black Soul Cra.